En in de Eter op 106.9. Straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. Op een metrostation in Rotterdam is vanochtend een toezichthouder mishandeld. De RET-medewerker had op het station Blaak een man aangesproken. Die had geprobeerd een toegangspoortje open te trappen. De RET-medewerker werd bespuugd, geslagen en geschopt. Hij raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. Het is het zevende geweldsincident in het Rotterdamse openbaar vervoer in drie dagen tijd. Toch neemt volgens de RET het aantal incidenten af, wel wordt het geweld steeds zwaarder. In de hele wereld protesteren Italianen tegen premier Berlusconi. Ze eisen het vertrek van de premier. Er zijn betogingen in vijftig steden, maar het zwaartepunt ligt in Rome. Daar zijn honderdduizenden Italianen naar een groot plein in het centrum gekomen. In Italië doen de belangrijkste oppositieleiders niet aan de demonstratie mee, om er geen partijpolitieke zaak van te maken. De demonstranten verwijten de premier dat hij het rechtssysteem aan zijn laars lapt en dat hij de berichtgeving in de media manipuleert. De Russische president Medvedev heeft voor maandag een dag van nationale rouw afgekondigd na de brand vannacht in Perm. Bij de brand in een nachtclub kwamen 109 mensen om het leven. De brand brak uit toen in de club vuurwerk werd afgestoken en het vuur verspreidde zich daarna snel. De twee eigenaren van de nachtclub zijn opgepakt. Onderzocht wordt of ze de veiligheidsvoorschriften hebben overtreden. Ronald Koeman is verbaasd over zijn ontslag bij landskampioen AZ. In het NOS-programma Langs de Lijn zei hij dat hij het ontslag niet had zien aankomen. Vanmorgen zegde de directie en het bestuur het vertrouwen in Koeman op... omdat de resultaten van AZ te wisselvallig zijn. De hulptrainers Haar en Arvelatse nemen voorlopig de taken van Koeman over. Het weer, er vallen nog een paar buien, maar er zijn ook opklaringen. Het is een graad of acht. Morgen is het met elf graden zachter, maar er staat wel meer wind. En vooral smorgens valt er van tijd tot tijd regen. Dit was het...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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, tv, radio en internet. ZFM. net nu Roy On Air. En een uh, hele goede avond en hartelijk welkom... bij een uh, nieuwe aflevering van Roy On Air hier op ZFM Zandvoort. Ja, afgelopen week is het, uh, ja, was het een uh, heftig weekje natuurlijk... Ja, ja, niemand minder dan Ramsesavie is uh, overleden. Ja, aan een verschrikkelijke ziekte natuurlijk. Ja, veelzijdige entertainer, entertainer natuurlijk. En uh, ja, die hoorde echt bij de entertainmentwereld. En uh, daar wouden we in ieder geval eventjes uh, bij stilstaan. Dat doen we bij deze.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 Zou ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar.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 het altijd zo gedaan. Platen. Wat een mooie plaat, hè? Ja, het blijft goed. Ja. Nogmaals, uh, hartelijk welkom bij uh, Roy On Air. Vandaag een hele drukke uitzending, hè, Pascal? Ja, we hebben een hoop op het programma staan. Straks uh, krijgen we natuurlijk Bouke, en dat op een paar minuutjes al. Die zit al op ons te wachten. Die gaan we zo meteen bellen en hebben we hem live hier in de studio... Dat is een beetje het begin van de uitzending. wat krijgen we daarna? Ja, we gaan ook nog eventjes uh, proberen te bellen met Glenn Elbrach. Um, ja, hij is van de stop pesten uh, website. En uh, ja, hij, uh, morgen wordt er een documentaire over hem uitgezonden. Dus ik ben wel benieuwd uh, waar het nou precies allemaal over gaat. Rudy, Danny Christian hè, zometeen ook. Die gaan we ook bellen. En we hebben natuurlijk ook de vlieg. Ja, en, uh, en wie weet, wie weet komt u nog even voorbij. Ja, want het is pakjesavond vandaag, daar ja, staan we natuurlijk ook stil. Wat krijgt u vandaag in de grote zak van Sinterklaas? Ja, ja. Nou, ik weet het allemaal wel. Maar um, <laughs> ja, wie weet komt uh, onze uh, enige echte bekendste zwarte piet wel even langs. Dat en zou wel heel gaaf zijn. De geheime beller. Wie ja, weet belt hij. belt hij vandaag. Dat is nog wel de vraag. We willen hem wel vragen of hij ons wil bellen op commando. Want we zitten natuurlijk met die hele drukke ja, uitzending. Op commando. Maar uh, we zijn benieuwd natuurlijk uh, wie deze man is. Ja. Uh, is hij nou Belgisch? Is hij Limburgs? Ik weet het echt niet meer. Misschien is het wel Gertje uit Somsommer en Gert. Nou, ik ben benieuwd. Ja, hij kan ons weer bellen op 023-573-0393. Ik herhaal 023-573-0393. Oké. Okay. En we gaan natuurlijk ook weer naar lekker muziek hier op CFM. Blijf lekker luisteren naar een nieuwe Royal On Air. We're gonna make it Niet eens een zoek naar iemand, want ik was niemand, tot op die dag Nooit had ik dromen over morgen, maar ook geen zorgen, tot ik je zag De baal langs, die wilde branding, en jij zei toe. De dus sluwe vergeet nu maar de regen, dat was een zegen. los geen Nee, mij ik Alex, regelmatig hier te horen bij Zierven Entertainment for You. Ik sta niet aan te graan, naar mijn mond vol tanden. Nee, ik heb nog maar wel mijn woordje klaar.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 Zat maffe dingen. Gewoon is bij mij echt wel gek genoeg, lijkt wel alles Zo loop ik te zwingen. Laseren is toch al dagen lang niet in de kroeg. Net als op het schootlijn voor de allereerste keer. Laat pijl bel me bellen, Deze jongen komt niet meer, verliefd over mijn oren, onderste boven. Verliefd tot over mijn oren. Nou, ik heb er zwaar last van. Ik weet niet hoe het met jullie zit, heren. Ja, weet je van wie? Nou, mijn eigen verdriend, Duitse Kroes. Duitse Kroes, eh. jouw eigen vriendin. Ja, eigen vriendin. Ik ben benieuwd of de geheime beller al uh, klaar is om ons te bellen. Kijken of hij belt. Eén moment hoor. Ja, ik heb, ik heb het nog niet gezien. Nee. Ik zal het telefoonnummer nog een keer noemen. 023 573 uh, 0393. Nog een keer. 023-573-0393 okay, En goed. u kunt ook op onze website kijken. Hè? Tegenwoordig hebben we ja, al een ja, kleine ja. website. www.entertainmentforyou.tk En de voor mag je dan een uh, 4 neerzetten. En dan kom je op onze hives uit. Gezellig. En uh, laat even wat achter zou ik zeggen. Ja, dat lijkt me een goed idee. Maar dus wie tot... weet belt hij zo meteen de geheime beller. We zijn benieuwd. Ja, en ondertussen blijven we natuurlijk bellen, want we hadden in de planning om even een gesprekje te gaan doen met Bouke. Maar uh, Bouke, die, uh, die is uh, ook... Was, <laughs> ja, het is een beetje... We hebben er elke week last van. Ja, vorige <laughs> week uh, Ed Nieman. Ja. ja. En die lag dan gewoon te slapen de hele dag. Ja, maar nou Bouke, dat, uh, ja. dat gaat toch niet helemaal goed. We gaan gewoon, we blijven gewoon doorgaan met proberen en dan kijken of we hem in de studio kunnen krijgen. En tot die tijd, lekkere muziek, ja, toch? Ja, goed Yo. idee. Is goed. Ja. Hij heeft altijd lekker Lasco en... Uh, last. Last. Ja, en het is gelukt. We hebben hem live in de uitzending, dames en heren. Bouke! Goedenavond, Bouke. Goedenavond. Gezellig dat je even tijd hebt gevonden om ons met, even met ons te bellen. En eventjes uh, te gaan uh, vertellen wat je allemaal doet en waar je allemaal mee bezig bent. Want daarvoor uh, ben je denk ik in de uitzending. Ik, uh, ik heb je al voor het eerst gezien in, uh, bij het uh, Giga Piratenfestijn in uh, het Gelre Dome. en Toen was ik echt helemaal onder de indruk van je stem. En uh, de, la de laatste jaren gaat het echt de goede kant op met je, hè? Ja, ik, uh, ik mag niet klagen. Ik mag niet klagen. Vertel, wat, nee. is, wat, uh, wat loopt er allemaal? Want je, je hebt uh, in de zomer meegedaan met uh, een programma over uh, Elvis Presley. Of in ieder geval imitaties van Elvis Presley. Nou, dat was een imitatie, hoor. Imitatie, ja, ja bedoel ik. En dat Geen heb je gewonnen. Geen imitatie. Geen imitatie? Nee, gewoon Geen een keer. Geen imitatie. Nee, nee. <laughs> <laughs> en, die heb je dat, uh, en dat is hey, goed uitgepakt, want je bent winnaar geworden, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. En nu, uh, nu ben je langzaam overgestapt van Nederlands naar Engels. Nou, nou overstap wil ik niet zeggen. Het is, uh, het is meer een soort uitstap. En uh, kijk, we hebben in eerste instantie uh, toen we dat programma wonnen, toen ja. we, we zijn we toch rond de tafel gaan zitten. Ja, en hebben we ons afgevraagd, uh, wat moeten we nu verder doen? Mm -hmm. En ja, het was natuurlijk wel heel logisch om, om een Engelstalige single uit te brengen. Ik ja. bedoel, anders dan had je net zo goed niet mee kunnen doen. Ja, ja precies. Je moet wel een vervolg hebben, natuurlijk. Nou, dat heeft dus. Uh, dat heeft dus tot het gevolg dat. Uh, nou ja, ik heb dus gewonnen. En. en <coughs> ik ga dus uh, volgend jaar. Ga ik, uh, twee concerten doen met de band van Elvis. En dat. Uh, ja, dat is Zo toch zijn. wel iets waar ik uh, naar uitkijk. En wat voor mij toch uh, iets moois is. Oké, okay, dus de, de Elvis Revival Band. die regelmatig met die. Uh, met die Beamers optreedt. Uh, dat Elvis op het podium staat. Alleen dan sta jij er. Zo moet ik het een beetje zien dan. Ja, zo moet je het ongeveer zien. Ja. <laughs> je begrijpt niet wat ik bedoel. Nee, ik heb ze toevallig een keer gezien. Dan hebben ze allemaal. Er staat er een beam op het podium. Wordt net gedaan of Elvis er zelf staat. Maar ja, nu hebben ze natuurlijk iemand die onwijs goed in de richting komt van de echte Elf King of uh, King of uh, Pop? Hè? Of nee, King of Pop is Elvis. <laughs> dat is nee, dat was Michael gebouw. Jackson. <laughs> King of rock roll. Hey, um, dus uh, daar ben je druk mee bezig. Het nieuwe album hoe of het nieuwe single, hoe loopt? die? Uh, de single staat uh, deze week, staat hij geloof ik op 34. Dat weet ik niet helemaal zeker. Vorige week stond hij nog op uh, 23. Mm -hmm. En de hoogste positie was 15. Dus uh, hij staat nu al een aantal weken, staat hij al in de top 100. Kijk. Ja, uh, qua verkoop gaat hij uh, goed. En uh, ook qua downloads. Dus, uh, wat dat betreft. Uh, het is. Uh, heb ik heb gewoon ontzettend veel reacties erop gehad. En dat is denk ik wel. Uh, uh, ja, toch het waard zeg maar. Ja. Ik heb gewoon uh, enorm veel reacties uh, op het liedje gehad en op de clip. Mm -hmm. Ja, het is, het is ook echt een aanstekelijk nummer. Het is ook nou, een... ik denk dat het, een, uh, het leuke van het liedje is dat het niet gewoon helemaal pop is. En het is ook geen volksmuziek. Uh, dus het is eigenlijk gewoon ja, toch de muziek wat ertussenin zit en... Nou, dat, dat was eigenlijk ook de muziek waar ik in Nederlandstalig uh, mee bezig was. Ja, ja, ja, je hebt altijd een beetje zo... Uh, niet, niet richting apres ski en ook niet echt helemaal richting het uh, strakke Nederlands. Altijd een beetje ertussenin gezeten, hè? Met je nummers. Ja, eigenlijk een, een soort... Uh, ja, volkspop uh, noem ik het. Volkspop. En ja, je bent begonnen met Geef me de Kracht, toch? Dat is de echt uh, een beetje je doorbraak geweest. Uh, nou, het, het, het, het allereerste liedje was gewoon echt... Uh, wat het heel goed deed, dat was toch Komma uh, Komma. Mm -hmm. En dat was toen uh, ongeveer drie jaar geleden. En dat was eigenlijk dat ik voor het eerst bij CNR tekende. Mijn grote platen was erbij. En ja, dat was ook eigenlijk het eerste liedje dat ik zelf schreef. En, en dat liedje heeft toch een beetje uh, een andere richting voor mij uh, aangenomen, zeg maar. Oké. Okay. En daarna kwam uh, Geef me hier de kracht. Geef me de kracht. Nee, okay. <laughs> je had goed op de hoogte, moet ik zeggen. Dus, ja, ik heb, ik heb er echt een hoop, gele ik heb een hoop gelezen, maar het gaat niet helemaal uh, zoals de bedoeling is. Nee, dat klopt. Daarna kwam alles wat ik doe. Het uh, biedje kus me kwam daarna nog uit. Ja, en toen kwam Geef Me de Kracht. En Dat was klopt. dus weer van een ander album. Ja, ja dus misschien vanaf, moment, vanaf Geef Me de Kracht ben ik je gaan volgen. Vandaar dat ik daar okay. een, beetje in de, okay. een beetje in de bonen raak. Daar heb je ook de krachten van. Sorry? Dat is misschien ook de kracht van het liedje Ja het, ik, ik vond het echt een ja. geweldig nummer ik, ik, ik, ik, <laughs> ik kende je toen nog helemaal niet Ik zat gewoon uh, lekker in het uh, publiek en uh, nou, ja. Je hebt sowieso een beetje de ja, ja, Ik weet niet of je dat leuk vindt dat ik het ga zeggen Maar ik ga toch even zeggen Een beetje de René Vroger sound Er zit een bepaald ringeltje in je stem Die dan toch richting uh, René Vroger gaat Alleen dan uh, is het bij jou mooi uh. Oké. Okay. <laughs> oh, je vindt het bij René niet leuk. <laughs> nou ja, René, die, die, zijn gezicht staat nog wel eens een beetje scheef als hij uh, bepaalde noten eruit moet gooien, zullen we maar zeggen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ja. Hey, Buikon, vanavond veel optredens of valt mee? Uh, vanavond heb ik twee optredens. Oké, okay, dus je bent nu lekker onderweg. En dan, uh... Ja, we zijn nu onderweg, we zijn nu... Uh... Zoals je hoort uh, sta ik uh, dicht bij de weg, dus... is uh... ja, dat gewoon langs de weg even pauze te houden en zo weer door. Ja. Waar kunnen we je vanavond vinden? Uh, vanavond heb ik uh, twee bedrijfsfeesten. Oké. Okay. Dat zijn geen openbare feesten. Uh, ik sta, uh, zondag sta ik toevallig wel in Apeldoorn. Dat is ja. wel een openbare gelegenheid. Oké. Okay. En, uh, nou ja, ik ben dus druk bezig uh, met het concert van 30 januari. Daartussenin heb ik natuurlijk ook nog optredens, maar... Ik ben dus heel druk bezig met het concert van 30 januari. Wat, uh, wat nu ook al heel goed loopt. Qua kaartverkoop. Oké. Okay. En uh, ja, daar zijn we eigenlijk momenteel heel druk mee bezig. Ik bedoel, uh, we gaan daar optreden met... Uh, of tenminste, ik ga daar staan met, uh, met liveband. Uh, danseressen, uh, noem het maar op. Het wordt een hele show. Kijk. Uh, ik ga ook een duet doen met Rafaela. Dat is ook iets, iets toch wel uh, leuk. Want ik doe het is toch de eerste keer dat ik een duet eigenlijk zing met iemand. Mm -hmm. En... Uh, ja, we zijn druk bezig met, uh, met alles eromheen, zeg maar. Dus uh, hoe het podium gaat worden, hoe, hoe we toch alles een klein beetje uh, willen hebben. Ja, waar is het concert voor de luisteraars? Het concert is in het Eden hotel in Emmen. Oké, okay. dus we moeten een eindje fietsen vanuit Zandvoort hier. Ja, dat, dat is te doen denk ik toch niet? Ja, ja, als we, als we twee dagen van tevoren weggaan, dan moet het goed komen. Ja. Hé, hey, maar dat zijn allemaal mooie dingen, het klinkt allemaal goed. Wij gaan jou in de gaten houden, want uh, ja, wat, wat, wat ons betreft ben je echt een, uh, ja, een uh, goed voorbeeld voor een echte goede Nederlands artiest. We gaan ja, je nieuwe is. single draaien. Dank je wel. En uh, bedankt uh, dat je even tijd voor ons hebt kunnen maken. Graag gedaan. Oké, okay, fijne avond en succes met je optreden vanavond. Dankjewel, het zijn we er. Okay. I had to leave time for a little while. You said it'll be good while I'm gone. But the look in your eyes told me you told him. I. I know there's been some carrying on. I'm Ik was live in de uitzending uh, hier op uh, CFM Zandvoort. A... Bouwke. Hartstikke goed, hartstikke leuk. En deze single is natuurlijk ook te krijgen. En uh, dat kun je doen door eventjes te gaan naar wwwentertainment Daar vind je een link naar de shop. En dan uh, voor uh, een uh, eurotje Is die helemaal voor jou? Wat is nou een euro? Ja precies. Zal er helemaal niks voor. Nee, wel een leuke plaat uh, van Bouwke. Vorige week hebben we natuurlijk ook al gedraaid. Veel leuke reacties op uh, gehad. Ja. Nou. Nou, wilt u nou ook een reactie geven of een plaat, of natuurlijk aanvragen, of wilt u gewoon wat kwijt op de radio, of wil, bent u de geheime beller, bel dan naar... 023 573 0393. Ben jij de geheime beller, Pascal? Nee, nee, nee, nee. Ik ben, uh, ik ben niet de geheime beller. Er waren ook echt mensen die dachten dat we het in scène hadden gezet, hè? Maar ja. dat is helemaal niet zo. Nou, het, is, nee, was echt iemand... het leek er misschien wel open, hè? Het was echt iemand die ons ah, gewoon belde. Ja. Dus ja. wij, zijn, wij zijn gewoon Entertainment for You. En wij doen het allemaal live. En we doen het allemaal in het echte. Dus uh, laat je horen. Je bent welkom 023-573-03-93. Ja. Oké. Okay. Zullen we nog even een plaatje doen, mannen? Of uh, wat zeggen jullie ja. ervan? Natuurlijk. Gezellige muziek tuurlijk, hier op CFM. Ja. Dat hoort er zeker bij. Ja, natuurlijk. Jan Smit. Schaduw blijft me volgen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 Nederlandse vrienden achter elkaar. Eerst hadden we Jan Smit met Cupido. En natuurlijk daarna Nick Alles. en Simon. Nick en Simon met... Uh, uh... Ja. Pak maar mijn hand. Pak maar mijn Pak hand. hand, ja inderdaad. Hé, hey, uh, het is tijd voor uh, onze vriend Rudy. Ja, ja. Deze week hebben we weer een Nederlandse eendagsvlieg. Het liedje heeft 13 weken in de top 40 gestaan... met 4 weken op nummer 1. De zanger van dit lied heeft meegedaan met het televisieprogramma... genaamd De Bus. Eén soort Big Brother, maar dan in een luxe dubbeldekker. Het uitbrengen was gewijd aan een medekandidaat. Antoinette was de gelukkige. Ja, of ongelukkige, het is je het bekijkt. Helaas, voor de zangerheid Oost-Knollendam moest hij het programma verlaten. vanwege een later bekend wordende strafblad die hij had. Job Nieuwenhuizen heeft verder geen grote hit meer gehad. maar is toch bekend door die ene hit. Iedereen kan hem wel meesingen. Deze week is de vliegt. Job met Jij Bent de Zon. Knallen. Knallen.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 Muziek hier bij <laughs> Entertainment For You. <laughs> We gaan lekker door met wat swingers. En ja, ja. is wat ouder, maar wel lekker. In the shadow. In the shadows. Blijf bellen, helder. 123 573 0393. 93 In The Shadow. Erasmus, hier op ZFM. Ja, en uh, u luistert nog steeds naar uh, Royal Air Entertainment For You. Ja, wat is het nou? Is het nou Royal Air of is het Entertainment For You? Nou, vanaf 1 januari is het Entertainment For You. Maar vandaag uh, en uh, volgende week uh, de laatste uitzending dan van Royal Air helaas. Um, ja, want kerst gaan we helaas overslaan omdat het uh, ja, allemaal een beetje moeilijk gaat. Natuurlijk met kerst. Iedereen heeft wel weer wat. Iedereen gaat eten en zo. Dus volgende week zullen we het daar en zeker hoe? nog eventjes uh, over het, uh, hebben. En hoe. Maar uh, ja, 5 januari is het dan weer zover. De Zandvoorten van het jaarverkiezing uh, zou dan weer zo zijn. Er zijn heel veel uh, leuke Zandvoortse namen genomineerd. Waaronder Marianne Rebel, Klaas Koper, Ivo Lemmens, Rob Bosink en Leo Missebeek En tot slot Ben Zonneveld. Uh, die zijn genomineerd uh, dit jaar. Na een jaartje overgeslagen te hebben. Uh, te was uh, ja, de Zandvoortse Marzo Meijer de Zandvoortse van het jaar. Uh, zal de nieuwe opvolger van Marzo Meijer weer bekendgemaakt worden op 5 januari. Dus uh, stemmen kan. Dat kan u doen met een um, ja, advertentie die geplaatst is in de Zandvoortse courant. Uh, ja, en dan kan u die uitknippen. En dan daar even uw gegevens op um, opschrijven. En dan uh, bij de Kleine Kocht 2 uh, inleveren. En uh, ja, dan... Um, Natuurlijk ter attentie van de jury Zandvoorten van het jaar. Um, ja, tot slot dat dan de Zandvoorten van het jaar. Ja, dat is wel, vind ik altijd wel weer een hele leuke verkiezing. Volgende week hebben we natuurlijk ook weer een hele leuke uitzending. Uh, want uh, we hebben niemand minder dan uh, Charlotte te Brink in de house. Zometeen zullen we zeker daar nog eventjes een fragmentje van laten horen. De dochter van, hè? Ja, de dochter van Robert de Brink. Uh, die hebben we een paar weken geleden gedraaid met uh, ja, de kindermedley uh, tijdens de toppers. Uh, Robert kan ook best wel zingen, maar je opera, maar ja. dan, dan, uh, dan Charlotte, die zingt natuurlijk wel wat beter. We hebben Jeroen van de Boom in de house. Ja, ja Jeroen ja. van de Boom. Daar zijn we ook heel erg trots op. En Pascal hebben we nog meer? Ja, Django, hè? Ja, Django, oh, ja. wagen ja. hebben we natuurlijk ook in de house. En Jeroen. Uh, de boom, je roen nee. van de boom is mij nog een weekje later. De 19e. Maar, oh nee, volgende week. Nee, volgende week is dus het nog ik niet moet me ook excuseren. Week. We hebben nog twee uitzendingen te gaan en dan is Roy on Air. Ja. Ik dacht dat dat volgende week alweer de 19e was. Het is natuurlijk 5 december, pakjesavond. Zometeen hebben we niemand minder dan die, die ja Diego. nou natuurlijk Piet Diego. Helemaal geweldig. Coole Piet Diego. Coole Piet Diego. En zullen we vragen hoe, het, uh, hoe die Patricia Pino echt vindt ja Over de uh, playboy. Ja. Oh nee, dat is... Dan moet je een beetje bij uitkijken, doen, jongens. Ja. Uh, hey, maar, maar we walsen er een beetje overheen. Charlotte en Brink volgende week heeft ze eventjes... Want ze staat natuurlijk in de studio om vijf uur. Want uh, ja, s'avonds hebben ze natuurlijk uitzending. En uh, ze heeft gewoon tijd voor ons vrijgemaakt om, uh, om eventjes in de uitzending te komen. Dat is mooi. Dus uh, het lijkt me leuk om even een stukje, even een stukje van, uh, van uh, twee weken geleden van haar optreden te laten zien. Wat vinden jullie Ja, ervan? en na de pauze ook na de... Na de, het nieuws hebben wij niemand minder dan Danny, uh, Christian en Mieke in uh, de uitzending. Dus het wordt nog een volle uitzending. Ja, spannend en leuk. de dochter van Robert ten Brink. Nou, helemaal leuk. Ja, fantastisch. Volgende week live in de uitzending. Wij gaan richting het journaal en we gaan... Het is toch 5 december pakjesavond, dus we doen er even eentje. Hè? Ja, ja, natuurlijk. natuurlijk die horen erbij. Op een dag zei Sinterklaas Het is wel erg stil hier op het kasteel Waar zijn alle pieten nou gebleven In de vette klonk en vaag wat geschreeuw Sinterklaas ging erop af Hij keek maar hij geloofde zijn ogen niet Alle pieten stonden daar te zwingen Met de swingpiet op de swingpiet. Swingpiet swingt als een Hou van een feestje op het kasteel. Kijk die Swing nou eens lekker dansen. Zulke goede dansers zijn er niet veel. En de schat zingt mij een taak. Net zoals die Jekyll die overal zingt: om te zorgen als we hier in Nederland zijn. Op jou, maar nu is mijn deur op slot. Jij komt er nu echt niet meer heen, het is nu te laat.